Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Een bijzondere goedemiddag. We bedanken natuurlijk Greet met haar fantastisch programma, de 70s. De sprankelende 70s op zaterdagmorgen. Elke zaterdag van 10 tot 12, de eerste zaterdag van de maand natuurlijk, dan zenden wij allemaal live uit vanuit de Ambachtstraat hier in Kruibeken. Dit programma wordt aangeboden door het lokaal bestuur van Kruibeken. En we hebben ook een mede dat is Vrouwkje. Goedemiddag, Frauke. Hé, goedemiddag. En ben je er klaar voor? Ja hoor, helemaal. Ik heb er echt heel veel zin in. We hebben een uh, zestal items, dacht ik. Uh, ja, aangereikt door het lokaal bestuur van Kruijbeke. Die gaan hij straks allemaal overlopen en er wat meer uitleg over geven. Ja. Ondertussen is er natuurlijk ook veel muziek. En de mensen die niet aan de tv gekluisterd zitten om de kroning te zien van King Charles. Ik zou zeggen... Zet de radio aan, televisie uit en uh, geniet van het programma Radio Barbier. Kruijweken leeft en straks. Kruijweken leeft, maar nu eerst Kruijweken informeert. En natuurlijk is er heel wat muziek. En we beginnen met een uh, Nederlands plaat van Boudewijn de Groot. En deze heeft het over Jimmy.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 Er genoeg de zaken, zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn zon schijnt er wist te reden. Met rotwiel en het harde wind te gaan fietsen met het kind. voetballen wordt, ze schoppen hen misschien al door.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 Want wordt hij alleen maar slechter van la, la, la, la, la. Maar liever dan nog Dan toch voor zijn kop van de zaken maar daar wordt hij alleen maar slechter Als ik hem dan word ik alleen maar scepter. Ik ga niet voor dan word ik boos de zakenman, dan alleen maar It is Some things will never change That's just the way it is How oh, but don't you believe that Die klassiekers altijd op de radio, deze Bruce Hornsby en The Range. Altijd nog een prachtplaat vind ik dan toch persoonlijk, deze The Way It Is. Aha, daar is André Brasser en dat betekent een beetje info. Vandaag niet met Niki, maar door of met Frauke. Ja, inderdaad. Uh, ik ga het vandaag hebben over het Ambachtelijk Weekend. Want op uh, 19 en 20 augustus vindt opnieuw het Ambachtelijk Weekend plaats hier bij ons uh, in het Waasland. En tijdens dit weekend zetten ambachtslieden en creatievelingen allerlei um, hun deuren open voor het brede publiek en iedereen kan daar naartoe gaan. En dit jaar is het thema um, van het evenement Beestenboel. Nu, als je zelf een ambacht beoefent of je bent zelf professioneel creatief bezig of zo, dan kan je ook uh, jezelf inschrijven voor 20 juli en dan kunnen bezoekers bij jou binnenkomen om eens een kijkje te komen nemen. Uh, maar als je jouw ITA-atelier ook uh, in een brochure wil laten verschijnen, wel dan moet je je inschrijven voor 9 mei. Dat is het zo'n beetje. Dat was het eerste item, maar ja. uh, er komen er nog een stuk of vijf dus. Er is een, uh, ja, een beetje een harde plaat op deze zaterdagmiddag, maar dat mag wel natuurlijk. Deze van Neil Young. Ja. You're going to reap Just what you saw. Een nummer dat veel wordt gedraaid als openingsdans Deze plaats van Roe Reed uit de legendarische LP Transformer En inderdaad een perfect day En dat is het ook vandaag en gisteren Zeker wat Radio Barbier betreft. Gisteren in Ruppelmonde bij Kris Kras Kros en dan bij Kruiwekenproefd... ...waar er heel veel volk was en geweldige ambiance. Ja, Frauke, we hebben nog wat nieuws van het lokaal bestuur van Kruiweken. Ja, klopt. Het volgende item gaat over onze rietvogels... ...want die zijn uh, teruggekeerd naar onze polders van Kruiweken. En speciaal daarvoor wordt er een wandeling georganiseerd... Je kan uh, op zondag 7 mei, morgen dus, om 8 uur uh, Oei, in de ochtend... Dat is vroeg uit het bed. Ja, inderdaad. Uh, Meezoeken naar Blauwborst, kleine karakiet en het paapje. En ze verzamelen zich op de parking Kallebeekveer. Maar je moet je wel eerst inschrijven via het mailadres barbiergidsen.be. Uh, en je mag zeker je verrekijker en stevige stapschoenen niet vergeten, want die ga je natuurlijk wel nodig hebben als je vogels wilt gaan spotten. Uh, de wandeling is wel niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, uh, wel voor kinderwagens en honden zijn ook niet toegelaten op de wandeling. Ga je mee wandelen? Uh, ik denk dat dat nogal vroeg is voor vroeg mij. Acht uur. <laughs> dus morgen voor uh, alle wandelaars vertrekken aan het weer in uh, Basel, weer. Deze is Patty Smit uit de LP Easter. In de tijd ook een erg grote. hit. deze? Because the night. En het is bijna half één hier bij Radio Barbier Kruiweken Informeerd. Aangeboden door het lokaal bestuur van Kruiweken. En gepresenteerd door vrouwtje uh, en mezelf, Leo. En vrouwtje, we hebben weer wat nieuws. Mijn uh, menietje want we zijn mei en dat wil dus zeggen maai mij niet um, en dat is nog goed voor de biodiversiteit ook want uh, door in mei je gras niet te maaien voorzie je heel wat bijen en vlinders van ja, cruciale voedingsbronnen uh, die echt wel nodig zijn en een voorbeeld van hier bij ons uh, in Kruijbeke zijn de wijken Terlinde en Parkwijk uh, daar komen jaarlijks kolonies grijze zandbijen uit um, en daar hoef je dus geen schrik van te hebben want ze zijn erg nuttig en compleet ongevaarlijk. Um, en dankzij het langere gras kunnen ze dan nesten. Um, en nu wordt er dus gevraagd om je gras niet te maaien in mei. Eén maand. Ja, inderdaad. En nadien staat het gras dan een meter hoog en dan? En dan mag je het Goed. maaien, veronderstelling. Dan is er veel werk aan de winkel, hè? Ja. Heb je zelf een tuin? Ja. En ga je meedoen aan uh, Mei niet? Wel, uh, ik doe niet de onderhoudswerking in de tuin, maar ik ga mijn vader wel vragen om uh, niet te maaien. Om niet te maaien, oké. Okay. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never want to let you go. Cause you started something, oh can't you see? adore les voyeurs pour ceux qui aiment savoir tout le monde est là même ceux qu'on n'attend pas la fame meuh moi miss cha cha cha miss cha cha cha miss cha cha cha miss cha cha cha que lindo sta au milieu de tout ça y'a y a nous il moi eh. don't forget me up to be vers sur vert de couval livre don't forget me up to be vers sur vert de couval livre to be huh, that's me Fondries et froids, les parfums sucrés de Miss cha cha, -cha. Oh Miss cha, cha cha Miss cha cha, -cha Miss Cha-Cha-Cha, que oh star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Eh. Don't forget me, I'm Dr. B. Verbe brisé de couva libre. Don't forget me, I'm Dr. B. Verbe brisé de couva libre. that's me. Die pas afstemmen, u luistert naar Radio Barbier Met Kruibik informeert En dat tot twee uur Tussen twee en vier uur is er dan Kruibik geleefd Met uh, tal van gasten Onder andere Luna Die komt spreken over uh, Veel te veel, dat uh, evenement gaat Morgen door in de brouwerij in Kruijbeke Dat uh, gaat allemaal over uh, Tweedehands kledij, de verkoper van En zo, meer erover tussen twee en drie En tussen drie en vier uur Erik Droek van de KWB Die komt dan spreken over de garageverkoop ...ergens in juni. En we gaan ook een interview doen met... Uh, Jos Vermeulen, maar daarover straks meer. Dus ik zou zeggen... blijf luisteren. Vrouwkeer, het is aan u. Ja, uh, ik ga het nu hebben over een jobaanbieding. Want het lokale bestuur van Kruibeek... ...die werft aan. Ze zoeken een seniorenzorgcoördinator... ...voor een voltijdse job... ...van uh, onbepaalde duur... Wat heb je nodig? Wel, je moet een bachelor diploma hebben met voorkeur in een sociale richting. Uh, ook een rijbewijs en je moet ook een geboren netwerk, netwerker zijn en een hart hebben voor ouderen. Je hebt nog tot 9 mei om te solliciteren. Is dat iets voor jou? Gewoon, nee, niet echt. Doe mij maar radio. On a pas le tour New York. On a pas de lumière de jour. dans on a pas Ni la zen, non, n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Je t'aime, pousser, je t'aime. T'es ma préférée. Pousser, je t'aime, pousser, je t'aime. Tu m'avais manqué. Où t'es la plus belle? Où t'es la plus belle? Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manque. Je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles. Mais moi, je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma vie me manquent. De l'attitude, même si c'est dur De garder l'espoir Quand on n'est pas les premiers Les maroles Flager, Saint-Gilles La A qui je dois Mon nom Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime De lang, j'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand. Laat me herten, ik een in het vorms. D'a que Bruxelles vaut me mame. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de lang, j'ai vécu mes plus belles histoires. En français et en flamand. Laat me herten, ik een in het vorms. D'a que Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, Poussel, je t'aime, Poussel, je t'aime T'es ma peau fijn, ouais je t'aime, Poussel, je t'aime Tu m'avais manqué, t'es la plus belle Gotta be a record of you Someplace You gotta be on somebody's books The lowdown Picture of your face Your injured looks The sacred and profane Pleasure and the pain yeah. Somewhere your fingerprints Remain calm I'm looking for on every street, the lady killer regulation tattoo, silver spurs on his heels. See oh. Uitgedraaid deze een plaat van Mark Noffer en uh, On Every Street. Onze maken worden hier gespijzigd, of hoe zegt men dat, door uh, Eetcafé Ballot te uh, Kruiweken. En straks staat ook een krimblaskar, uh, zoals hier zeggen, een uh, ijsroom of roomijskar. Dat allemaal hier uh, een beetje verderop in uh, Eetcafé Ballot te Kruiweken. Waarvoor dank ook ons broodje hier deze middag. Vrouwkeer. Je hebt nog wat nieuws van het lokaal bestuur? Ja, inderdaad. De eerste resultaten zijn bekend van het onderzoek naar PFAS, blootstelling bij jongeren. Hier geboren tussen 2006 en 2009 en dat binnen de vijf kilometer van het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht. Um, die zijn niet zo heel goed. Ze zien een Oei. verband tussen een hogere blootstelling aan verschillende PFAS-componenten en een verstoring van het immuunsysteem. En daarnaast zijn er ook effecten op de hormonen, de groei en de puberteit bij hogere PFAS-waarden in het lichaam. Nu, wat betekent dit voor kruibeken? Eigenlijk niet heel veel, omdat er geen jongeren uit kruibeken deelnamen. Omdat er in de zone van 5 kilometer geen jongeren tussen 13 en 17 jaar wonen. Nu, daar wonen wel in die zone volwassenen. Die kunnen zich nog altijd inschrijven voor het groot humaan biomonitor onderzoek die uh, een zicht geeft op de waarde uh, van PFAS in het bloed. En je kan daar alles over vinden um, via de site kruibeken.be slash PFAS streepje 5 minuten voor één uur op Radio Barbier hier in Kruijbeke. Degene die ons een bezoekje willen brengen, dat kan altijd aan Bachtstraat 4 in Kruijbeke. Dan kan u ons een beetje live aan het werk zien, Niet waar, Frauke? Ja, inderdaad. Maar je hebt nog nieuws. Inderdaad, klopt. Uh, ons lokaal bestuur van Kruijbeke heeft een online bevraging opgesteld... ...om te weten hoe de inwoners over de plannen uh, voor de mogelijke fusie met Beveren en Zwijndrecht denkt. Want de stem van elke bewoner telt, vinden uh, ze... En iedereen boven de zestien jaar kan de online-bevraging nog tot en met morgen invullen. Dan moet je surfen naar www.kruiweken.be fusie. Het duurt maximum vijftien minuutjes en wordt volledig anoniem verwerkt. En je moet wel inloggen met jouw rijksregisternummer, hè? Dat, ah, dat zou kunnen, ja. Anders uh, lukt het niet. Heb je het al gedaan? Nee, waarschijnlijk nee, nee, niet. Nee, Ga je het doen, want morgen is het de laatste dag. Ja, misschien moet hij dat dan toch maar eens doen, hè? Zeker. Sono umane situazioni, quei momenti fratini, di i distacchi editori, da capirci niente po. Ciao come vedi? Addictions Feeling happy, feeling sad These emotional transitions Die, I wanna feel it again. All the love without them. Confinati di cuore solo. Kio nulostal. Dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te. Een mooie samenwerking tussen Eros Ramazzotti en Tatetina, Tina, oftewel Tina Turner. Toch wel mooi trouwtje dit. Ja. Hou je van Italiaanse muziek? Ja, eigenlijk wel. Het geeft altijd zo'n beetje een vakantiegevoel, hè? De items van de gemeente of het lokaal bestuur van Kruiweken zijn er doorgedraaid. Maar we hebben nog heel wat info over ons eigen huis, Radio Barbier. Gisteren was er Chris Kras Cross. Het was een ongelooflijk succes. Dat was in Ruppelmonde. Ook Kruiweken proeft. Daar stond Radio Barbier. Bedankt aan Filip en Robbie. 9 juni is er dan hier de Kruibeekse pijl en op 14 juni Jaarmarkt en Opendeur hier bij Radio Barbier. Op 25 juni is het dan feest in het kasteel de Basel, want dan is de grote opening gepland tussen 2 en 7 uur. Dus 25 juni en daar zal ook Radio Barbier de muziek verzorgen. 30 juni, Kruibeke Summer Party in samenwerking met eetcafé Ballo... Dat is uh, of hier op de Markt in Kruijbeke om 17 uur begint dat festijn. Dus uh, 30 juni, begin van de vakantie. Op 2 september zijn we dan te gast in Ruppelmonde... ...tussen 12 en 4 uur in de namiddag in het inloophuis in Ruppelmonde. 16 september, gezinsfestival. En dat heeft plaats in het Sint-Joris-Instituut te Basel. En dan op 20 juni onze grote radio radiobarbeerquiz... ...dat vorig jaar een enorm succes was. En we hopen dat ja, uh, dit jaar ook natuurlijk te kunnen verwezenlijken... ...deze barbierquiz met dank aan Niels. En vrouwke, ja, uh, de meeste mensen zullen jouw stem wel al uh, gehoord hebben... ...maar uh, kan je iets meer vertellen, wie ben je eigenlijk? Uh... Wel, ik ben student nog. Uh, ik studeer journalistiek aan de Ap Hogeschool in Antwerpen. En daar uh, leer ik radio, want ik zit in mijn laatste jaar nu. En dan, uh, ja, ik leer radioprogramma's maken... Je zou het liefst nieuws presenteren op ja, uh, de radio, hè? klopt, inderdaad. Ik heb, ook, uh, ik heb nu met school heb een eigen radioprogramma en daar ben ik ook de vaste nieuwslezeres. Goed, we gaan straks nog een beetje meer over jou te weten komen, maar uh, eerst nog wat muziek. En deze plaat, die uh, moesten we speciaal draaien voor iemand in Senegal, want die luistert op dit moment ook mee in het Verre Afrika. Zij zijn een beetje gek van Phil Collins en deze Another Day in Paradise. Somewhere you Heerlijke muziek van de, de Simple Minds. Een band uit Schotland, geloof ik. En het was ooit eens de keuze van een gast hier bij Radio Barbier. Het is 17 over 1 uur. In Kruijbeek geïnformeerd en bij ons nog altijd Vrouwke. Hallo. Ja, Vrouwke, we hadden het daarnet over jouw toekomst. Dat je graag wilt presenteren het nieuws. Ja. Heb je, heb je nog andere toekomstplannen? Want stel dat het niet lukt bij de radio, mm -hmm. wat uh, kan je dan doen met jouw diploma? Wel, ik kan eigenlijk heel veel doen. Ik kan ook gaan schrijven, uh, ik kan in de fotografie terechtkomen, in de tv ook. Uh, maar stel nu ik ga solliciteren en ik denk, ik merk, het werkt niet, het loopt niet ofzo, dan is mijn plan om wel gewoon verder te gaan studeren. Wat zou je dan nog verder willen studeren? Um, onderwijs, denk ik. Uh, nou ja, van... Daar is uh, veel vraag naar, Ja, he? inderdaad. En dan om Nederlands of zo te geven. Uh, uh. En uh, jouw hobby's, vrouwke, wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Ra uh, radio natuurlijk, uh, ja, muziek. Ja, inderdaad, muziek. Ik speel saxofoon al tien hmm. jaar, dus uh, ja. Ik zit de ook in de harmonie Candy van De Dolfer van Kruijbeke, hè? <laughs> ja. En uh, jouw muziekkeuze, wat moet ik me daarbij voorstellen? Vooral popmuziek. Popmuziek, ja. Ik draaide daarnet het nummer van Baudewijn de Groot, Kleinkunst, en je zei die ken ik niet. Wel, ik Hem heb... zelf ken ik niet, maar het, het liedje wel. Maar Kleinkunst is zo een beetje afgedaan bij de jeugd, denk ik. Hè? Oh, ik denk dat iedereen wel zijn eigen smaak heeft. Uh... Ja, ik ben natuurlijk al wat ouder, maar in de jaren 60, 70 was dat uh, heel populair. Kleinkunst, denken we maar aan de Mieke en Roo, Roe, Jeffen uitzo. En ik heb er nog eentje, uh, Wim de Kranen, ken je die? Ja. Daar gaan we nu naar luisteren. Weet je nog die nacht, Rosanne, dat we samen op de stoep, dat we lachten om dat huilen, zoveel meer pijn doet dan geroep. Dat we de jenever proefden, bij die oude gekke gust, al wisten we dat alcohol, de pijn laat maar niet blust. Ik had best iets willen schrijven op de voering van je jas. Waar je me steeds kan vinden als je zin hebt in een glas. Hoe je langs het muurtje zo binnenkomt in huis. De achterdeur staat open, alleen de poes is daar. Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is? Hoe dragen schip de kaaia vaart, hoe lang het wijven is, voordat het schip een stip wordt dat helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de haven Kroegwestijn. En toen we afscheid namen, was ik rot sentimenteel. Ik wou voor het laatst met jou naar bed. En God, het scheelde echt niet veel. Niemand was die nachtroozanne, zo gek als wij ons twee. Hoe raar het ook mag lijken, viel allemaal wel mee. Ik pas dat Prinsenhof de naam was van de straat. De straat waarin je woonde, de straat met jouw gelaat. Ik herinner mij de stoepen en het schoon geveegd trottoir. De bakker met vakantie, met ervoor de Van Wat er toen gebeurde, zal niemand iets vernemen. Het was er koud, Rosanne, en wij, wij zouden afscheid nemen. Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij. Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Padidae de la dee, de la Oh Rosanna Oh Rosanna Oh Rosanna Oh Rosanna Oh Rosanna Mooi om te horen deze Tom Petty en Heartbreakers vijf voor half twee bij Radio Barbier. En uh, je kan nog heel de avond en nacht blijven luisteren naar de radio. Straks is er dan uh, Kruiweken Leeft en dan uh, muziekmozaak met uh, onze chief de draaier. En wat hebben we nog allemaal? Uh, Bompa Belpop met Mark van der Velden, New Wave met uh, Guy Hazard natuurlijk... En dan tussen 9 en 10, Jan Vaal met Nieuwe Golven. En ook nog John Tape met Barbeer Dance Party. En dit is Bob Seeger. I'm to get my courage up. There was this long lovely dance in a little club downtown. Love to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights She filled my sleep my body softly swaying To that smoky beat Down on Main Street Down on Main Street In the pool Hustlers and the losers Used to watch them through the glass Well, I'd stand outside of closing time Just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies She looks so young sweet She made her way along Down that empty street Down on Main Street Down on Main Street And I find my feet down on Main Street ritmische plaat, Ja, dat is, geweldig. Ja, vind ik ook altijd. Dat was de groep uh, Snap, Written is the Dance of zo Ja, klopt. Even kijken naar de klok, het is uh, 25 voor 2 uur, en uh, ondertussen is er al heel wat volk binnengekomen, ook straks voor het programma Kruiweken Leeft. Maar daarin uh, toch wel twee Leuke gasten, denk ik toch. Erik de Hoek van de KWB van Kruijbeke. Die komt vertellen over uh, de garageverkoop. En dan Luna Koloski. Over een activiteit die morgen plaats heeft in uh, de brouwerij in Kruijbeke. Over uh, kledij veel te veel. Dat is uh, haar programma of haar uh, stand morgen. Dat gaat allemaal over tweedehands kledij. Maar daar gaat ze straks allemaal zelf veel over vertellen. Ondertussen bij ons nog uh, een Die... Uh, al mee presenteert al een paar keer. En ja. die ook een uh, eigen programma wilt maken hier. Ja, en, klopt. En welke, wat voor programma, welke muziek zou je daar dan in steken? Wel In de kerstvakantie heb ik ook al een paar keer uh, een eigen programma gehad, Pop for Life. En dat zou ik willen verder zetten uh, met popmuziek. Dus bekende artiesten als Sam Smith, Adele. Um, ja. Een beetje moderne muziek, ja, popmuziek. inderdaad. Ken jij uh, Gordon Lightfoot? Die is deze week overleden en ik dacht ergens, uh, 82 jaar, ken je die? Misschien nee, als ik het nee. nummer opzet. Misschien dan wel. ga je misschien zeggen van, ja, dit is hem. Had een paar hits. Een van zijn grootste was, If You Could Read My Mind. Maar deze vind ik persoonlijk de beste. Sundown, Golden Lightfoot. I can see her lying back in your satin dress in a room. You do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my backstairs. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my backstairs. She's been looking like a queen in a sailor. She don't always say what she really means Sometimes I think it's a shame When I get feeling better When I'm feeling no pain Sometimes I think it's a shame When I get feeling better Your first mistake Someday You better take care If I find you've been Creeping round my back stairs. Sometimes I think It's a sin When I feel like I'm winning When I'm losing again Jean, she's a hard loving woman, got me feeling mean Sometimes I think it's a shame When I get feeling better, when I'm feeling no pain Sundown, you better take care If I find you've been creeping around my back stairs Sundown, you better take care When I feel like I'm winning When I'm losing again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 ...uit de LP Witlicht van uh, Marco Borsato, die jammer genoeg een beetje geboycott vanuitzien. wordt in uh, Nederland. U weet ook wel waarom, hè, vrouwkje? Ja, was hij een fan van uh, Marco Borsato? Zijn muziek wel, ja. die heeft mooie muziek. Goed, volg de nummer. het volgende nummertje, bedoel ik, is uh, van Elton John. Maar ga je aankondigen, maar je weet, Elton John, die werd normaal altijd gevraagd bij de Kroningen en de... Ja. In Engeland, maar hij wou dit jaar niet komen, maar uh, ja, dan gaan we zijn muziek maar draaien. Hè? Ja, inderdaad. Het is uh, een liedje, Hold Me Closer, uh, samen met Britney Spears. En uh, Elton John die gaat ook hier in België komen optreden in het Sportpaleis uh, 27 en 28 Maar ik mei. denk dat alles al uitverkocht is. Ik vrees ervoor, ja. Deze gaan we een beetje terug in de tijd. In de jaren 70 denk ik, Gilbert O'Sullivan en het heel mooie Notting Rhymed. If I give up the sea, I've been saving. To some elderly lady, oh man. Am I might be a good boy, am I your bride and joy. Mother, please, if you please say I am. And if while in the course of my duty. I perform an unfortunate take Would you punish me so? Unbelievably so. Never again will I make that mistake. This feeling inside me could never deny me the right to be wrong if I choose. And this pleasure I get from saying, winning a bet is to lose.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 Nothing further than proof. Nothing water than you. Nothing older than time. Nothing sweeter than wine, Nothing. Is a clear recklessly on this ring black. Nothing I couldn't say. Nothing why cost today. Nothing rhyme. Nothing rhyme. En morgen is Radio Barbier er ook natuurlijk. Even kijken. Om tussen 8 en 9 is er dan heels erleving. Ochtendritueel. Barbierlicious, Rob en Ro, Bierbar, Deninos, Electica, Barbitur, zacht naar middernacht, dus uh, heel wat. Uh, ja, Frauke, je hebt nog een volgend uh, plaatje aan te Ja, avond, inderdaad. In. Het volgende liedje is Prince and the Revolution met When Those Cry. Ondanks was hier nog een radioprogramma gewijd aan Prins... ...naar het overlijden van uh, zeven of acht jaar geleden. Het programma dat uh, kan je nog herbeluisteren. Dat werd dan gepresenteerd door de Prinskenner Yves en uh, Nadia. Vrouwke, onze tijd zit er bijna op. Ja, jammer hè. Het ging heel snel voorbij, vijf voor twee uur. Ik heb nog twee uur te draaien... ...want uh, onze gasten zijn ondertussen ook al uh, hier in de studio aanwezig. Tiefdendraaier Martin. Luna en uh, nog iemand van Veel Te Veel. Maar daarover straks meer. Je vond het fijn? Ja, ik vond het heel leuk. En we kijken uit naar uh, het programma dat jij gaat maken. Hè? Ja. Heb je al een naam voor het programma? Pop for Life. Ah, oké. Okay. Dus dan horen we je binnenkort op de radio. Ja. En misschien ook op de nationale radio, hè? Wie, weet. wie weet. Het liefst door Frankie Caljon. <laughs> ja. We doen er nog eentje bij. Een uh, hit van uh, die jaren geleden. Smokey Robinson and the tears of a clown. Als deze van Smokey Robinson op jouw lokale Radio Barbier. En de mensen die ons willen beluisteren, gewoon even intikken op google radiobarbier.be en dan hoor je ons. We bedanken ook uh, Vrouwke die uh, mee gepresenteerd heeft. Dat is heel graag gedaan. En die we binnenkort nog zullen terug horen op de radio. Hè? Hopelijk. Hè? Hartelijk bedankt en uh, tot de volgende. Ja, dag. dag. Zo, dit was tussen 12 en 2 uur. Kruibeke informeert. Aangereikt door het lokaal bestuur van Kruibeke waarvoor hartelijk dank. Niet vergeten, morgen wandeling om 8 uur aan het uh, Kallebeekveer. Laarsjes aan en het wordt een leuke wandeling. Zeker als het zonnetje zal schijnen, maar dat is af te wachten in deze tijd natuurlijk. Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken.